De rechtercommissaris in Den Bosch heeft het verzoek van het OM... om hem langer vast te houden, afgewezen. Als het OM daartegen beroep aantekent, blijft de man mogelijk toch nog vastzitten. De stiefbroer van 36 werd woensdag uitgeleverd door Groot-Brittannië, waar hij woont. Door onderzoek van een cold-case-team van de Brabantse politie... was hij opnieuw in beeld gekomen. In 1996 zat hij ook al kort vast als verdachte in de zaak Nicole van den Hurk. Ze verdwenen in oktober 1995 in Eindhoven... Haar lichaam werd anderhalve maand later gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. In Syrië zijn betogers na het vrijdaggebed massaal de straat opgegaan. In onder meer de hoofdstad Damaskus protesteren mensen tegen de regering. Veiligheidstroepen zouden proberen mensen in de moskeeën op te sluiten, meldt de BBC. De betogers zijn onder meer kwaad omdat president Assad de noodtoestand niet heeft ingetrokken, zegt correspondent Nicole Lefevre.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 Dan het weer, zwaar bewolkt en af en toe wat regen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 14 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Morgen vrij zonnig en warm met een middagtemperatuur van 24 graden in het zuiden. ANUW, verkeersinformatie. Vooral in het midden van het land is het op dit moment vrij druk. Vooral op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Langzaam rijden en stilstaan op een aantal plaatsen. Langs de file daar, bij 1 Brugge, 5 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Soesterberg en de Afrit Maarn staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden in Zeeland in de Vlakentunnel zorgen voor file. Vooral vanuit Bergen-op-Zoom. Tussen de Afrit Kruiningen en de Vlakentunnel 4 kilometer.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 Voor iedereen met liefde voor film, elke vrijdag en zaterdag een film op 2. Vanavond de film Ilia Longtemps que je t'aime. Juliette een nieuw leven probeert op te bouwen nadat ze haar straf voor moord heeft uitgezeten. Vanavond om 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk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 Kinderen hoeven helemaal niet in school, want ouders kunnen heel goed zelf onderwijzen. Een debat zo direct. En de column van Justus van Nul over de eeuwigdurende hypotheekrenteaftrek. Wilt u reageren, doe dat via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of Twitter ons hackjeafrovml. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van. Zoals trouwe, luisteraars van deze rubriek weten, in de broer van mag en kan en die familielid centraal staan. Opa, oma, achterkleinkind. Neef, zolang het maar familie is van iemand die de afgelopen week het nieuws heeft gehaald. Wie, oh wie heb ik vandaag tegenover mij zitten? Ja, goedemiddag. De naam is Gretel Kalmbach. En u bent wat voor familielid en van wie? Ik denk dat u doelt op het feit dat ik een kleindochter ben... van de heer Herman Kalmbach, bij Leven Architect en Bodybuilder. Eh, juist, mevrouw Kalmbach, die link zochten we. Ja. Uw grootvader was de afgelopen week in het nieuws... doordat hij volgens een recent verschenen boek van de Amerikaanse auteur... Jozef Lelyveld een relatie blijkt te hebben ja. gehad... met niemand minder dan Mahatma Gandhi. Ja, dat is mij deze week ook ter orde gekomen. Ja. Uw opa, Herman Kalmbach, heeft u die nog gekend? Ja, zeker heb ik die gekend ik zie hem nog zo vormen, met zijn indrukwekkende lichaam. Oh. Oh. Ja, u ja. moet zich voorstellen, een soort Arnold Schwarzenegger, maar dan in het kwadraat. Ja, ja, door het bodybuilding. Vanwege de körperbouw die hij bedreef, ja. Ja, en wat vindt u, mevrouw Kallenbach, van de suggestie de, die de heer Lelyveld in zijn boek doet over een vermeende relatie tussen uw opa en de heer Galgen? Nou, ik moet zeggen dat er een boel op zijn plek viel. Ik, ik herinner me mm. nog levendig dat als oma Mahatma kwam eten, dat mijn grootvader altijd een soort waas over zijn ogen kreeg en een mm. Een traagheid in zijn manier van doen. U kent het wel. Zo'n lome, bedwelmende motoriek. Die alleen mensen hebben, die super, mega geil zijn. Man, dat heb ik pas veel later begrepen. Hoor dat dat het was. Geil. Uh, als... Inseksueel opgewonden bedoelt u? Ja, kent u dat? Dat, dat, dat de ons uit je poriën spatten... omdat je zo klaar bent voor het liefdespel, hè? Omdat je weet dat het object van je affectie eraan komt. Ja, en, en dat herkende u met terugwerkende kracht bij uw opa? Ik denk inderdaad dat dat was wat ik zag... als mijn grootvader met trage bewegingen de dis aan het dekken was... als oma maar zou komen eten. Mm. Of eigenlijk begon het al eerder op de dag ochtends wanneer opa onze twee kleine kokken Spaniels borstelde. Dan zag je aan de manier waarop hij de borstel hanteerde... en de hondjes vasthield, je zag... Oh, er broeit iets in die man. Oh, er groeit iets. Er moet iets uit. Ja, maar destijds legde u die link niet. Nee, ik was een kind. Wat kon ik weten? Maar achteraf en zeker deze week is alles op zijn plek gevallen. Ja, dus u denkt dat het waar is? Dat opa en oma had maar een relatie. Hadden zeker weten. Ja, nou, zo te horen lukt het uw opa dus niet goed om het geheim te houden. Nee, dat lukte zeker niet. En achteraf begrijp ik ook die geur, hè? die walm van seksuele anticipatie. Die verwachting. Het mm. weten dat er een vleeslijk op opkomst was. Hè? Een versmelting van twee mannelijke lichamen onder die enorme witte lakens van oma Mahatma Gandhi. Ja, en uh, de, uw oma, de ja. echtgenote van uw opa... Uh... Had hij daar ook weet van? Ja, dat denk ik wel. Ik had hm. haar ook vragen. Ze is inmiddels 127 jaar oud. Ja, ze is een thai, is altijd geweest. Hm. En vooruitstrebend ook. Mijn oma heeft de term open huwelijk... Zo wat uitgevonden. De etentjes die zij gaf, waren vooral bedoeld... om haarzelf nieuwe hapjes te verschaffen, als u begrijpt okay. wat ik bedoel. De hele internationale jet kwam bij ons over de vloer. Ach, doet u ons nou eens een plezier. En noem eens één naam, hè, die, we, die we kunnen weten waar, waar u oma onder. had. Nou, zijn naam weet ik niet meer precies, ja. maar ik weet nog wel hoe hij eruit zag. Zo'n zo zo vette schrijding naar voren, een klein schnoortje... Oh soort oh. Charlie Chaplin, maar dan zonder humor. Aha. En George Clooney. Wat? Ja, die was laatst op haar wekelijkse bingo-bingo-avond. Oh. Daar was ik ook bij. De meneer Clooney kwam binnen en toen ging ik zelf opeens ook heel langzaam beweren. Zo helemaal werd ik overgenomen door een mega opgewonden gevoel. Ik hoorde ook allemaal sappen die ineens uh, gingen stoken. Mevrouw Kaltenbach, hartelijk bedankt. Oh. Dit was het dan, dit was het dan, dit was de bloed van... Iedere week in vrijdagmiddag live krijg je hier twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor klaar. Twee mensen met verstand van zaken daarachter de in debat over stelling. Vandaag gaat hij over thuisonderwijs. Want in Nederland mag je in sommige gevallen nog zelf je kinderen lesgeven... en er dus voor kiezen om ze niet naar school te laten gaan. De Kamer, Tweede Kamer vroeg zich gisteren tijdens een debat af of thuisonderwijs wel zo'n goed idee is. Een Kamermeerderheid vindt eigenlijk van wel, maar wel als er meer gecontroleerd wordt. Daarmee is niet de kous af, want eh, minister Bijsterveld komt nog met de resultaten van een onderzoek. En we merken dat ook aan de discussie, denk ik, die we hier zo direct gaan voeren. met Marjolein Moorman, raadslid van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. En Rinette Sietsma van Perspectief, de ChristenUnie. Jongeren, beiden welkom hier in de kroon. Eh, mevrouw Sietsma van de ChristenUnie, eh, heeft u thuisonderwijs genoten? Nee, ik heb geen thuisonderwijs genoten. Gewoon op een, op een ouderwetse school gezeten? Gewoon op een school zoals die nog steeds eh, ha Had u dat is. wel gewild? Uh, ik denk dat mijn ouders uh, in de gelukkige positie zaten... dat zij een school konden vinden voor ons, want ik heb twee broers... Uh, die aansloot bij hun visie van onderwijs en opvoeding daarin. Want als dat niet zo was, dan hadden ze misschien daar wel voor gekozen? Dan was de situatie in elk geval anders geweest... en zou dit natuurlijk een optie kunnen zijn geweest... als dat op dat moment toepasbaar was. Mevrouw Moorman van de Partij van de Arbeid... ook gewoon regulier onderwijs gehad vroeger? Ja hoor, gewoon regulier onderwijs op een openbare school. En beviel uitstekend. Ja, dat viel heel goed. Ja, Veel dat, vrienden aan overgaan. Die discussie over thuisonderwijs, is eigenlijk, die gisteren in de Tweede Kamer ook gevoerd werd... is een beetje door uw afdeling in Amsterdam, de Partij van Arbeid, aangeswengeld. Omdat een groep islamitische ouders hier aankondigde toen hun school gesloten werd... dat ze daartoe over wilden gaan. Hoe staat het eigenlijk met die zaak? Nou, daar hebben destijds dus honderd ouders aangegeven bij uh, de wethouder Lodewijk Ascher dat zij uh, thuisonderwijs wilden gaan geven omdat het Islamitisch College dichtging. Inmiddels heeft de wethouder met vijftig van deze ouders gesproken... en daarvan hebben 45 ouders inmiddels gekozen om dat toch niet te doen... en naar het reguliere onderwijs te gaan. Dus dat vinden wij heel verstandig. Dus vijf willen dat nog, maar eigenlijk vindt u dat die ook die mogelijkheid niet zouden moeten hebben? Nou, met ook die overige vijfde gaat de uh, gaat wethouder nog uh, in gesprek. Dus ik hoop ook dat deze ouders verstandig zijn... en hun kinderen naar het reguleren. Hij heeft grote blijken. overredingskracht dat mogen blijken. Dus we zien waar dat, uh, waar dat op uitkomt. De stelling waar we zo direct over gaan discussiëren luidt... iedereen die dat wil, moet zijn kinderen thuis kunnen onderwijzen. Nadat we geluisterd hebben naar Jonathan Jeremiah. You are through with me as I was through with you.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 just a fool for all that I'd gotten used to along the way. But now our time is runneth out, surely as yes, you must surely doubt how we behave. Behave Jonathan Jeremiah. Jonathan Ik heb uh, zojuist gevraagd of je weet in welke popzaal hij morgen een uitverkocht optreden geeft. En had je dat goede antwoord, dan uh, mocht je die een cd van hem krijgen. Maar ik zit even te kijken, want ik moet nu natuurlijk vertellen wie die cd krijgt. Alleen heb ik hier helemaal geen naam van degene die het gewonnen heeft. Is er iemand die het gewonnen heeft? Oh, die, komt, die wordt nu gebracht. Spannend. Drums, drums. Uh, even kijken. Madelon Schipper en Jessica Becker. Twee cd's gaan we waarschijnlijk uh, uitreiken. Die krijgen een cd van Jonathan Jeremiah. Gefeliciteerd. Helaas geeft hij maar één concert. Maar misschien komt hij terug, zal het hem vragen. Jonathan, uh, it's only one uh, performance you do in Holland, hè? In Paradiso. Uh, Paradiso tomorrow night. It's yeah. just sold out. I mean, we should do two nights. Why don't you Why don't you do, you know don't you could... do two? <laughs> I, I think they're probably booked... These places book up months ahead. You know. Much more stadia here Maybe in Holland. Maybe you could push, you know, Saturday, Sunday night's team out. And yeah. uh, we can jump in. Okay, I'll try that. See, see uh, if you can organise it. Hij will, but maar de organisatoren moeten nog even willen. Uh, your uh, first album, Solitary Man, is out now. Did you already uh, uh, held it in your hand? Or? Well, I, I've held a few copies in my hand. Uh -huh. and how, out, well, because today is... Today. It's out today. Yeah. It's out today. How does that feel? Well, it's... Um, It's kind of strange. I've gone to all the records, all the CD stores... and put all the CDs at the front. Because everyone does that. <laughs> so it's just yeah. Jonathan Jeremiah everywhere. You know, I put the posters, I've done everything. Hij is echt vandaag uit voor het eerst... en hij in alle platenwinkels dus gaat hij hem dus helemaal uh, vooraan zetten. You, you, it took seven years to make it. That's uh, a horrible yeah. confession, but it is true, yeah. Why? Um, well, I, I kind of thought I wanted to produce the record myself. So I, uh, I was working as a... Well, I was a security guard for a while I, I, uh, in a crisp factory. Um, you know, I, I did all sorts of jobs. And in the evenings, I'd go to the studio and and work on the songs, get people like Ben involved and the orchestra. That, that, that's why it took seven years. It took a lot of night shifts. Yeah, yeah. yeah. Ben, uh, ben, the trick, uh, he's playing the cello. He's accompanying you here. Uh, I take him everywhere. Everywhere? Yes, I, I really try to. <laughs> But his cello always comes along. It's, yeah. He gets yeah. The, well, the we like it very seat. much, so uh, uh, keep it that way. What are your plans for the future, uh, af future after Holland? The well, world? I'm, I'm uh, planning to come back uh, very soon to Holland, but mm. it's under wraps. I don't think I'm officially allowed. Why? But you'll be the first to hear about it. Okay if you give me your number I'll text you. Yeah okay and then we'll invite you to play here again. Yeah it won't be a midnight text or anything don't worry it will it'll be a decent hour. We'll we'll hear you uh, in this hour once again. Thank you uh, for now Jonathan Jeremiah. Thank you. Debat. Zoals gezegd, tijd voor debat met het Amsterdamse PvdA-gemeenteraadslid Marjolein Moorman... en met Rinette Sietzma van Perspectief, de ChristenUnie Jongeren. En ze gaan debatteren over de stelling, zoals wij die hebben geformuleerd. Iedereen die dat wil, moet zijn kinderen thuis kunnen onderwijzen. Eerst krijgt u beide uh, twee keer 30 seconden om ononderbroken te praten... en daarna mag u elkaar gerust onderbreken. Uh, Renette maar van de ChristenUnie, u bent voor die stelling... dus ja. 30 seconden om uit te leggen waarom. Absoluut ben ik voor die stelling. De aanleiding voor de huidige discussie is enkel gebaseerd op angst. Er is namelijk gewoon geen onderzoek wat die angst onderstreept. De mogelijkheid om je kind thuis te onderwijzen moet juist bestaan... omdat ouders bepalen wat goed is voor hun kind in een volledige lijn van opvoeding naar onderwijs toe. Zij zijn daar als eerste ook gewoon verantwoordelijk voor. Het onderzoek wat de minister echter voorstelt... Euh, zoals dat gisteren door haar gedaan is, is een goed plan. We moeten echter kijken naar de resultaten daarvan. Dat is de eerste halve minuut. Marjolein Moorman van de PvdA, Amsterdam. Ook voor u een halve minuut om uit te leggen... waarom u het niet met die stelling eens bent. Nou ja, wij vinden het prima als ouders hun kinderen thuis onderwijzen. Maar niet als dat het recht aan kinderen wordt ontzegd om naar school te gaan. En leerplichtige kinderen horen gewoon op school. Omdat leerplicht in mijn ogen eigenlijk een leerrecht is. Een recht om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Kennis op te doen, sociale vaardigheden, goed onderwijs. Zodat je een toegangskaart krijgt voor de samenleving. En ik geloof niet dat een eindzijdige visie op de samenleving... gecombineerd met een sociaal isolement het kind ten goede komt. Binnen de halve minuut. Dus Rinette, het is iets, maar van de ChristenUnie nu uw tweede halve minuut. Um, mevrouw Moorman geeft recht aan dat kinderen recht hebben op onderwijs. Maar op het moment dat er thuisonderwijs gegeven wordt, is er wel degelijk sprake van onderwijs. Dat blijkt ook uit de onderzoeken zoals die zijn uitgevoerd. De leerplichtwet is op dit moment een schoolplicht. De ruimte om thuisonderwijs te geven vinden wij van essentieel belang... omdat je daarmee waarborgt de lijn van voeding naar onderwijs. Ook gaan binnen de halve, de laatste halve minuut van Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid. Nou, een ding wat heel belangrijk is hier om hier te onderstrepen, is dat het dus eigenlijk een ontheffing is van de leerplicht. He, dus op thuisonderwijs zit geen enkele controle, geen enkel kwaliteitscriterium. En mevrouw zei net al dat er geen onderzoek is wat de on angst onderstreept. Dat klopt. Er is inderdaad geen onderzoek wat laat zien dat thuisonderwijs ten goede komt van de kinderen. En wij maken ons daar dan ook grote zorgen over. Ja, u, bent, u houdt zich allebei fantastisch aan de tijd. Uh, Even want die onderzoeken, daar wordt voortdurend maar uh, mee geschreven door, door uh, beide. Ik, mevrouw Moorman zegt... er is geen onderzoek uh, dat aantoont dat het werkt. Um, mevrouw maar u zegt het is er wel? Mevrouw Moorman geeft aan dat er geen onderzoek is... Uh, dat het... Uh, goed zou zijn voor een kind. Maar er zijn ook zeer zeker geen onderzoeken... waarin aangegeven wordt dat het slecht Schlecht is voor het is de een kind. De resultaten we die we op dit we... moment wel bekend zijn... zijn in ieder geval niet negatief, zeker positief zelfs. Maar dat is natuurlijk niet waarin je het recht van het kind kan waarborgen... met alle respect. Hey, wij weten gewoon, en daar is heel lang onderzoek gedaan... in 1898 18, is die leerplichtwet ingegaan en dat was juist om kinderen som, in sommige gevallen ook te beschermen. Om juist die rechten van die kinderen uh, uit te laten oefenen... en ze bijvoorbeeld niet thuis te laten werken. Of helemaal geen onderwijs. Maar wat, wat, wat dus kan er misgaan als, als kinderen thuis onderwijs krijgen? Er zijn best idyllische gevallen waarin het heel goed gaat. Maar je moet ze voorbereiden op een plek in de samenleving waarin je meedoet. En dat betekent dat je dus goed onderwijs moet krijgen. Hè? Dat weten we niet bij thuisonderwijs. Maar bovendien dat je ook allerlei sociale vaardigheden aan moet leren. Samen met kinderen op school zitten. Zodat je later in de maatschappij... Want na je 18e kan je niet alleen maar thuis blijven. Dan moet je ook gaan studeren, dan moet je ook gaan werken. Dan kom je ook allerlei andere mensen tegen. Wij, wij leven Ik in de pluriforme samen. Ik wil hier graag even op reageren. Voorzien, als het maar. zou mogen. Het is helemaal geen idyllisch beeld wat er geschetst wordt... qua de resultaten die er wel zijn. De, het beeld wat in ieder geval naar voren komt... is dat deze ouders opvoeden in de lijn van hun um, visie op de samenleving. Precies, er de lijn van de ouders. Enkel... Er is geen enkele aanleiding dat dit ook sociaal slecht zou zijn voor een kind. De kinderen die thuisonderwijs hebben genoten... zijn op een prachtige plek in het onderwijs, in het reguliere maatschappelijke veld terechtgekomen. En ik denk dat dat onderstreept dat ook ouders... wel degelijk hoogkwalitatief onderwijs kunnen geven... volledig gericht vanuit hun visie. Mevrouw Sieswijn zegt het heel goed. De lijn van de ouders aan kinderen wordt helemaal niks gevraagd. He, dus ouders stellen hier eigenlijk hun eigen identiteit... hun eigen ideeën boven de rechten van hun kind. Dat is altijd ja, dat zo komt. met opvoeding, toch? of niet? En dat komt omdat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor die opvoeding en onderwijs van het kind. Waardoor ze dus ook weten wat omdat zij ook het kind kennen, het beste is voor het kind. Maar mevrouw Sietz, maar waarom... Want je, je kan natuurlijk als ouders heel goed je kinderen opvoeden... met de normen en waarden die jij belangrijk vindt... Ja. en ze tegelijkertijd laten ontdekken dat er ook andere zaken in de wereld zijn. Absoluut. op Absoluut. En daarom kan je dus ook in de, dat verlengde daarvan... hun het onderwijs aanbieden. Omdat jij ook weet en leeft in de maatschappij... waarin je weet wat er op en af kunt, uh, komt. Ja, ik wil, als, als, als je ze naar een school stuurt... hoeven ze niet gelijk uh, uh, afvallig te worden... ten aanzien van de normen en waarden van hun ouders. Ofwel? Nee, absoluut niet. Maar het onderwijs is wel het verlengstuk van de opvoeding. En in die lijn... is het Um, prachtig als de onderwijs daarop aansluit. En als dat in de lijn van uh, de ouders qua visie daarop gebeurt... denk ik dat je um, daar een hele essentiële waarde te pakken hebt. Maar mevrouw Schietba, wat vind u er dan van... dat er bijvoorbeeld een heel eenzijdig beeld van de samenleving wordt geschetst... door thuisonderwijs? Of dat kinderen niet Ach. in aanraking komen met andere kinderen? Mevrouw Moorman... Um, het, gebeurt, uh, het gebeurt niet enkel door de manier waarop het aan de uh, tafel... terwijl onder thuisonderwijs gebeurt. Dat kan ook gewoon als een kind naar een reguliere school gaat... aan de keukentafel gebeuren. Dus dat is gewoon een argument van niks om dit daarmee uh, weg te Ja, Lastig blijft natuurlijk dat we, dat bleek ook uit het debat gisteren... eigenlijk niet goed weten daar waar het gebeurt, hoe het nu gaat. Ja. Uh, de PVV wil bijvoorbeeld een taaltoets voor ouders die dat willen. Is dat een ik, goed plan? Ik zou dat persoonlijk breder trekken om te kijken. Uh, niet zozeer qua toets, maar wel om, een, wat de minister nu voorstelt... te kijken naar of je kwaliteit daarmee kunt waarborgen. Uh, dat moet een vrijblijvend iets zijn qua verantwoording... die de ouders daarin hebben. Dan moet de overheid niet volledig vastleggen. Het niet verplicht. Nou, je hebt wel aan welke doelen uiteindelijk voldaan moet worden. Maar de manier waarop ze dat verantwoorden en de manier waarop dat ze Dat moeten ze zelf moet mogen volledig ...vrij blijven, dan moet de overheid zich van af Mevrouw Moorman, u bent ja. niet in alle gevallen hè, tegen het thuisonderwijs. Nou, wat ik zorgelijk vind, en dat wil ik nogmaals benadrukken... wat ik zorgelijk vind, is dat je dus eigenlijk geen controle hebt op de kwaliteit van het onderwijs. En dat blijkt bij ons primair staan. Hè? Maar, de rechten van dat kind, dat is waar het uiteindelijk om moet gaan. En dat je goed onderwijs krijgt, zodat je uiteindelijk die toegangskwaard tot de samenleving... Maar heel kan. even, wanneer zegt u in de, nu, uh, in die gevallen moet het wel kunnen? Nou, we hebben een hele wet opgetuigd voor het onderwijs, waarin allerlei regels staan, waarin ja. allerlei afspraken staan. Maar even Wat concreet, is... Wanneer zegt u dan is thuisonderwijs wel logisch? Ja, nou, dan zou je dus zo'n hele wetgeving ook voor thuisonderwijs moeten gaan optuigen. Dan ja, maar zou zijn je dat ook helemaal waar, moeten gaan komen. Waarvan u zegt, dan moet je het wel toestaan. Maar dan ben ik er nog steeds zeer kritisch over. Nee, maar daar... Ik vraag even naar de voorbeelden: wanneer moet je het dan wel toestaan? Nou, eigenlijk vind ik dat je het in alle gevallen eigenlijk liever niet okay. moet toestaan. Maar... Goed. Ik denk dat mevrouw Moorman en ik elkaar vinden... in het feit dat je kwaliteit moet vastleggen. Alleen moet je gaan kijken hoe je dat uh, in het in, in kadert... en ervoor waar waarborgen. En dat is wel onze visie van perspectief. Maar stel maar dat de het overheid het het is daar niet te veel wordt, in qua invulling in U gaat U wilt zitten. graag dat er meer thuisonderwijs komt. Als het nou heel populair wordt... dan moet je dus bij al die mensen thuis gaan controleren... of ze wel goed lesgeven? Laten we ervoor opstellen dat ouders kiezen voor de vorm van onderwijs die het beste aansluit bij hun visie. En uh, de, uh, het percentage wat de kinderen wat op dit moment thuisonderwijs krijgt... en zelfs ook in landen waaruit blijkt, is, ja. is heel laag. Minder dan 0,01 procent. Dus waar maakt u zich druk om, mevrouw Moorman? Nou, ik maak me daar druk om, omdat al oh, is het 0,01 procent... dan zijn er nog steeds 300 kinderen. En voor deze 300 kinderen gun ik ook het allerbeste. Maar we moeten, kijk, kwaliteit is een heel breed principe. Hè, kwaliteit betekent niet alleen dat je heel goed geschiedenis leert... of heel goed wiskunde of heel goed aanwezig maar ook dat je sociale vaardigheden aanleert. En... en dat je bijvoorbeeld allerlei creatieve vakken hebt... waarin je je optimaal kan ontplooien ja. en je talenten kan benutten. De minister, uh, mevrouw Van Bijsterveld die vond het eigenlijk wel goed... dat thuisonderwijs totdat bleek dat hier in Amsterdam... die islamitische ouders hun kinderen zelf willen gaan. Geven. Nou ja, daardoor daarvan? werd het ineens wel weer heel erg duidelijk en kwam het heel erg naar voren wat dat kan betekenen. Dus maar... als inderdaad een grote groep ouders besluiten kinderen thuis onderwijs te gaan geven, eh, hoe, wat dat dan inderdaad voor implicaties? heeft. U vindt dat heeft. een terechte zorg, mevrouw Sietzma? Ja, uh, dat is enkel gebaseerd op angst. Er was nu ineens een hele grote groep naar verhouding ten opzichte van uh, wat eerder bekend was, die... Uh, waardoor deze discussie op gang kan, kwam. En de kwaliteit, ook wat mevrouw Moorman net weer aangekaart... op sociale vaardigheden enzovoort... daar maak ik mij totaal geen zorgen voor, omdat daar ook mevrouw geen aanhaling in is. Nou ja, die angst, ik wil die angst even omdraaien. Want ik vind dus dat er een angst is bij ouders voor het onderwijs. He, dus er is eigenlijk een onvrede over het onderwijs... waarbij je jezelf buiten de samenleving plaatst. Dat vind een ik ontrechte echt... angst, zegt u. Tot slot, want ja. dat vraag ik altijd aan het eind van het debat aan de partners. Zit er helemaal niets of toch ook wel iets in het argument van de tegenstander? Mevrouw Sietzma? Nou, ik denk dat wij elkaar, uh, wat ik net ook al aangaf, hebben gevonden op het punt dat je moet gaan kijken of je kwaliteit kunt vastleggen. De invulling daarvan, daar moeten we later verder over spreken. Mevrouw Moorman? Nou, waar ik het mee eens ben, is dat liefdevolle ouders inderdaad het beste willen voor een kind, maar daarin niet altijd de juiste keuzes maken. Dank beide. Marjolein Moorman, raadslid van de PvdA in Amsterdam, en Rinette Sietzma van Perspectief, de ChristenUnie-Jongeren. Wie in Nederland een huis koopt, krijgt subsidie van de staat. Die subsidie heet hypotheekrenteaftrek. Oftewel, wie met geleend geld een huis koopt, betaalt automatisch minder belasting. Buitenlandse economen zien dat systeem als absurd en onhoudbaar. Maar Nederland is verslaafd aan hypotheekrenteaftrek. Het CDA, de PVV en de VVD geloven zelfs dat Nederland... zonder hypotheekrenteaftrek als geheel ten onder zou gaan. Hypotheekrenteaftrek klinkt neutraal en netjes. Hypotheeksubsidie klinkt al veel minder vanzelfsprekend. Hoezo verdienen huizenkopers eigenlijk een speciale hypotheeksubsidie? Goeie vraag. Het is wel leuk om hypotheeksubsidie te krijgen. Alle huizenkopers kunnen nu meer geld lenen. En daarom zijn de huizen in Nederland extra duur. Want de kopers kijken heus niet op een paar centen. Zonder hypotheeksubsidie zouden alle huizen flink goedkoper zijn. En dan was die rare hypotheeksubsidie eigenlijk ook helemaal niet nodig. Je hoeft geen verstand van economie te hebben om te voelen dat hier iets grondig misgaat. Waar het op neerkomt is dit. Het bedrag dat de overheid elk jaar in hypotheeksubsidie steekt, inmiddels 11 miljard, kan je gewoon direct optellen bij de woningprijzen. Anders gezegd, hypotheeksubsidie is onmisbaar omdat hypotheeksubsidie de Nederlandse huizen zo duur maakt. Woningbezitters in Nederland vonden zichzelf jarenlang geniale investeerders. Ieder jaar steeg hun woning in waarde. Hun bakstenen veranderden langzaam maar zeker in goud. Dankzij de hypotheeksubsidie. Want daarom waren de huizenkopers extra gul... en konden de huizen probleemloos in prijs blijven stijgen. Hypotheeksubsidie is in feite dus ook een waardestijgingssubsidie. Die krijg je helaas niet als je op de beurs belegt. De staat zou wel gek zijn. Wat maakt woningbezitters eigenlijk zo speciaal? Waarom worden beleggers in paksteen systematisch voorgetrokken? Goeie vraag. Wat ooit begon als een aanmoediging voor huizenkopers... is inmiddels een bodemloze economische put. Zoals een brand meer brand veroorzaakt... veroorzaakt hypotheeksubsidie steeds meer hypotheeksubsidie. Inmiddels al 11 miljard per jaar. Vanzelf zal het nooit stoppen. Als Nederlander zonder eigen huis... heb je bij die hypotheeksubsidie geen enkel belang. Die hypotheeksubsidie maakt huizen veel te duur, banken veel te rijk... en jouzelf als belastingbetaler alleen maar armer. Als huizenbezitter ben je juist dolblij met die unieke typisch Nederlandse hypotheeksubsidie, Gesubsidieerd geld lenen, plus ook nog eens een gesubsidieerde waardestijging. Wie wil dat niet? De derde partij zijn de boze starters die nu geen eerste huis kunnen kopen... omdat de Nederlandse huizen veel te duur zijn. Starters willen daarom én hypotheekssubsidie en lagere huizenprijzen... terwijl die twee nou juist nooit kunnen samengaan. Dus eisen starters ook nog een aparte startersubsidie. Maar natuurlijk. In bezuinigend Nederland dreigt een financiële burgeroorlog... tussen huizenbezitters, starters op de woningmarkt... en belastingbetalers in huurhuizen. De oorzaak van al die ellende is de hypotheeksubsidie. Dus zelfs Justus van Oel, bezitter van een eigen huis, zegt... weg met die onzinnige hypotheekrenteaftrek. aftrek Helaas, dat is politiek niet haalbaar, want dan dalen de huizenprijzen. De grootste ramp die Nederland ooit kan treffen... is dalende huizenprijzen. Mensen zullen hun huis moeten verkopen ver onder de oude sprookjesprijs... en blijven zitten met schulden. Die schulden kunnen ze niet betalen, dus gaan de banken failliet En als de banken failliet gaan, is heel Nederlandse geld kwijt. Dames en heren, de enige reden dat de Nederlandse economie nog bestaat... is de hypotheeksubsidie. We kunnen alleen overleven als onze eigen woningen... gegarandeerd nooit goedkoper worden. Wie de hypotheeksubsidie afschaft... vernietigt de financiële toekomst van Nederland. En wie de hypotheeksubsidie niet afschaft vernietigt ook de financiële toekomst van Nederland. Justus van Oel. Nieuws nu, onderduiven nederwit. Radio 1, het NOS-journaal. De extra beveiligde terroristenafdeling in de gevangenis van Vught gaat dicht. Volgens staatssecretaris Teve zijn er te weinig verdachten om de afdeling open te houden. Ook al omdat er in Rotterdam nog zo'n afdeling is. Tussen 2006 en 2010 zaten in beide afdelingen 30 mensen gevangen. De Thaise douane heeft de grootste ivoorvangst in haar geschiedenis gedaan. Tussen een lading makreel waren er ruim 200 slachtanden van Afrikaanse olifanten verborgen. De waarde wordt geschat op 2 miljoen euro. In Syrië wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de regering. De betogingen begonnen na het vrijdaggebed... en volgens de BBC proberen veiligheidstroepen te voorkomen dat nog meer mensen de straat opgaan... door ze in de moskeeën op te sluiten. De betogers zijn woedend dat president Assad de decennia oude noodtoestand niet heeft opgeheven. En in de omgeving van Weststellingwerf in Friesland is de grond zo droog dat een rook- en stookverbod in de openlucht is ingesteld. Meestal wordt dat verbod pas eind deze maand van kracht, maar omdat er al een paar branden hebben gewoed, is het verbod vervroegd. En dat is nieuws op dit moment. ANWB, ah, nee, verkeersinformatie. Het valt nog mee met het aantal files. Vooral in het midden van het land is het wat drukker. Maar in totaal staat er toch niet meer dan 40 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat voor Maastricht 5 kilometer file. Er levert een half uur extra reistijd op. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade ook 5 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Welkom terug. Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent hier welkom. Podiumangst is een groot taboe onder muzikanten. Dat blijkt uit onderzoek van Esther van Vedema, psychiater en ook professioneel violiste. U hoort haar zo direct. En Frits Barend is hier om de turbulente sportweek door te nemen. Wilt u reageren? Dan kan dat via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons, hekje AfroVML. De radiokok. Mm. Ja, dames en heren, eindelijk weer een ouderwetse, onvervalste radiokok. En wat roepen we dan altijd met z'n allen? Ja! Radiokok! Wat eten we vandaag? Dat verklap ik nog niet. Mmm, ja. lekker! Goed, nou, dat verklap de kok nog niet. Mijn naam is Rob Stuipstroom en de kok is een oude bekende, Cornald Punt. Nou, meneertje Stuipstroom, ik heet niet Cornald Punt, hoor. Niet? Nee, ik heet Dick van Dalen. Dik, dik van... Even kijken, mijn papier. is natuurlijk ben ik het wel. Gewoon even 1 april. Nee, ik ben Cornald oh. punt en dat kun je eraan zuigen ook. Oh, ja, ja, ja. ja. 1 april. Goed, Cornald. Mag ik Cornald zeggen? Jij wel, een beetje vrome, koppie. Nou, wat gaan we eten, Cornald? Nou, eerst moeten we aan een levend aapje zien te komen. Wat? Liefst makaak of hoger in de primatenorde. Een aapje? Een levend aapje, ja. En om het schedeldakje te lichten is een stroomstrijkeizer op stroom heel handig. Stroom? Ja, zo mooi, met heel veel chroom. Met het aapje in de klem, de figuurzaakt het dakje eraf. Heel rustig, zonder schroom. Niet op het spartelen en het gillen letten. Dan pak je twee liter room... en die klop je met de staafmixer door de grijze massa... tot het geheel lekker stijf wordt. Alsjeblieft, stop even, dan je toch Moet je dat, dat smoeltje zien, alsof je een de droom heeft? Nee, natuurlijk niet. 1 april, gekkie. O, oh, ja, zo, ja. 1 april. Ja, nou, ik dacht toch e zoiets, hoor. Eerst moet ik ook de tomatenzoek tomatensoep erin. Man, 1 april. Kijk eens naar mijn vinger. Auw! Ja. Heerlijk toch? Ik ben al de hele dag poetsen aan het bakken. lekker hoor. Poetsenbakken? Ja, niet echt. 1 april. Ja. Spreekwoordelijke poetsen Maar natuurlijk. wat eten we nou vandaag? Nou, jij bent geen slobe, zeg. Wat wou je weten, suikeroopje van me? Nou, wat eten we vandaag? Ik, ik wil Weet, e... Weten wat we eten? Is dat wat je wil? Ja. Kikker in je bil. 1 april. Ik, ik, uh, Kikkerbril. Maar... 1 april. 1 april. 1 april. Je veters zitten los. Nee, dat meen je niet. Nee, natuurlijk niet. 1 april. Godverdijk, nee, ik wil naar huis! Sorry, sorry, sorry, liever. Het is mij. Ik kan me gewoon niet inhouden. Sorry. Excuus. Moppen erop je. Hallo? Meneer Stuipstroom? Hallo? Geen grappen nou, hè? Niet doen is niet leuk. 1 april? Meneer Stuipstroom? 1 april, hè? Zeg nou. 1 april. Toch? Grapje toch? Dit was de radiokop. Wilt u de besefte nalezen van de radiokop? Prima. Hier aan tafel een schuiven aan Frits Parend die over de hoogte en dieptepunten van de sport in de afgelopen week gaan praten en psychiater en violiste Esther van Venema die bij de universiteit leiden een speciale polikliniek voor muzikanten. Rund, beide welkom. Dank. Uh, Frits, ken jij voorbeelden van sporters die met faalangst te maken hebben? Ja, heel veel. Ja? Ja. Namen? Uh, nou, voor het Inge de Bruin toen ze begon, uh, had ze faalangst. En ineens was ze daar doorheen door bepaalde omstandigheden. Maar ook heel veel voetballers. Ik weet nog, voor de finale, de Europa Cup 2 finale in Athene... tussen Ajax en Leipzig, zag Johan Cruijff aan een uh, speler, dat hij zat te trillen van de zenuwen. Toen zei hij, ik denk dat ik jou een bescherming neem... als je vanavond niet speelt. Daar wordt dus wel degelijk rekening mee gehouden. Dan? Ja. Ik vraag het je natuurlijk omdat uh, muzici... die bij die zogenaamde muziekpoly aankloppen... blijkbaar veel met podiumangst te kampen hebben. Dit weekend worden de resultaten van de behandeling... van de eerste 50 muzikanten gepresenteerd. Esther van Venema, ik zei het, psychiater... en professioneel violiste, ja. zelf ook, Klopt. muzikanten. Hoe erg is het met die podiumangst... Uh, bij de mensen die bij de poli komen? Um, de mensen die uh, bij de poli komen... Uh, van het Universitair Medisch Centrum Leiden, de afdeling Psychiatrie... die uh, kampen echt met serieuze klachten. We hebben ze allemaal gemeten, voor zover dat gaat, met vragenlijsten. En dat gaat eigenlijk heel goed. En blijkt dat 96% voldoet aan de criteria voor een serieuze as-1 stoornis van de DSM-4. Wat bedoel ik daarmee? Dat Help. is ons allemaal niks? <coughs> een echte psychiatrische stoornis. Want wat, wat ik betekent dat in de, de praktijk? Ze durven het podium niet op? Wat, wat? Nou... Het, is zo dat uh, ongeveer 30 van de mensen die zich aangemeld hebben... die lijden aan podiumangst. Maar kunt u uh, voorbeelden noemen? Genoeg. Uh, je ligt dagen van tevoren al wakker, kan niet meer slapen... bent misselijk, moet overgeven. Uh, op het podium zelf word je zo bang dat je een paniekaanval krijgt... en inderdaad, wat meneer Barend zegt, uh, begint te trillen... en vaak zweten, hartkloppingen. Nou ja, Als je dan heel subtiel viool moet spelen of een ander instrument... dan interfereert dat natuurlijk enorm. Ehm... Uh, als het dan een keer niet goed genoeg gaat, dan heb je sommige mensen die uh, daarna niet meer op straat durven komen. omdat ze zich zo afschuwelijk voelen. Dus ver kan het, het kan gaan. kan heel ver gaan. De, de, de poli bestaat al een tijdje, maar dit is uh, het, eigenlijk het eerste resultaat hè, van de eerste vijftig muzikanten. Uh, wat, wat zijn de meest opmerkelijke conclusies, vindt u zelf uit dat onderzoek? Uh, dat zijn eigenlijk twee uh, belangrijke conclusies. Dat uh, wat ik net zei, die mensen die voldoen, dus in het absolute uh, merendeel aan uh, een echte stoornis. Maar desondanks... Maar het komt door de angst voor dat podium. Het is niet alleen podiumangst, hè? we hebben ook andere angststoornissen. Ja, klein angst, maar als zij bij, een ander beroep hadden gekozen... gewoon bij de bank hadden gewerkt, achter het loket hadden ze die angst misschien niet gehad, of ook... Ik denk dat dat heel moeilijk te zeggen is, want ze beginnen al van jongs af aan met die studie. Uh, met de, op de opvoeding is heel erg gericht op het bespelen van een instrument en uh, in die richting. Maar wat ik wil duidelijk maken is dat behalve podiumangst ik ook mensen zie die uh, een depressieve stoornis hebben. Of ADHD, of nou ja, middelenmisbruik. Dus het is niet alleen podiumangst, wel het grootste deel. Maar hebben ook... muzikanten, misschien bedoelde Frits ook wel zoiets... een, een soort extra risico juist voor dit ja, soort... Ja, er zijn onderzoeken die uh, laten zien dat muzici echt in de top 5 van meest stressvolle beroepen zitten... Naast managers en wat heb je nog meer. Nou, ik denk dat sporters... Uh, dat en sporters sporten. denk ik dat die gaan ook aardig goed in de top en, 5 zitten, hoor. Ja. Acteurs ook, hoor. Ja, die zie ik ook. Ja. Minder. Uh, het, is, het is niet... Uh, je kunt niet zeggen, het is bij muzikanten erger dan in andere... En kategorien. hadden managers het maar. was het misschien meer, minder ellende in, de, in het bedrijfsleven. Uh, ook een aardige stelling. Maar is het erger ja, dan bij muzikanten? Ja, heb op te <laughs> um, Erger dan wat? Nou ja, dan bij andere beroepsgroepen. Nou, het, het hele specifieke bij muzici is dat hun zelfbeeld... dus wie ben je als mens, is zo verweven met hun vak, met wat ze doen... dat de impact heel groot is. Dan hebben ze bepaalde karakterologische eigenschappen... waardoor het risico misschien groter is? Um, ja, wat, wat heel opvallend is wat ik zei... dat ze vanaf jongs af aan daar al zo mee bezig zijn... en eigenlijk geen andere... Lifestyle, ja, maar het gaat er ook hebben. vooral om het moeten presteren. Of het nou klein of groot publiek is, daar gaat het niet eens om. Maar je moet presteren. Op een gegeven mensen kijken naar je. Al zijn maar, maar twee mensen die naar je kijken. Of is ja. het je vader of moeder die naar je kijkt. Zis. En dat heb ik geleerd ook in de sport, topsport. Dat verlangt mensen. En ja. drukt die van jongs af bij muzikanten. Maar ook bij sporters vaak, ook de ouders is op de club? Zeker een overeenkomst ja. dat die peak performance. Uh, die heel bijzonder is en heel en veel En ook wel weer geven. fascinerend. Ja. Maar is het, een, is het een taboe onder muzikanten om dat toe te geven, dat je er ja. last van hebt? Nou ja, sowieso is psychiatrie in Nederland anno 2011 nog een te groot taboe naar mijn smaak. Uh, en bij muzici vind ik dat uh, nog veel opvallender. Er is een keer een prachtige verschenen in Vrij Nederland over het Concertgebouworkest. Hoeveel muzici daar inderdaad blij waren dat ze maar derde of violist waren als ze dood... Ja. waar voor het optreden. Nou ja, dat is ook morgen David de Boer. Dat is de bedrijfsarts of huisarts van het Concertgebouw. Die zal daar ook uh, oh, over ja. vertellen. Ja. Het maakt neem ik aan ook nog wel uit... Uh, onder wat voor omstandigheden of in wat voor orkest je speelt, of niet? Ja, maar goed. Het, uh, psychiatrische aandoeningen, aandoeningen krijg je door een combinatie... van aanleg en omgeving. Dus als jij meer aanleg hebt, uh, dan, dan kan dat ook weer een rol spelen. Dus dat is altijd een uh, ingewikkelde combinatie. Maar de druk die op je gelegd wordt in een toporkest... zal ongetwijfeld groter zijn... In het conceptgebouworkest dan elders of niet? Ja, dat zou je algemeen kunnen stellen. Maar als jij gevoeliger bent voor druk. en je zit in een minder toporkest. dan kan je net zoveel last hebben. Algemeen denk ik nu met alle cultuurbezuinigingen. dat die druk in alle orkesten vreest. Dat die toeneemt, doen. de druk? Ja. En dat, dat je er daarom ook niet makkelijk vooruit komt. want anders word je wegbezuinigd? Dat zeker een factor die, uh, die een grote rol speelt, helaas. Ja. Dat wordt maar, ook zo. Ja, Fritz? Janne, wel een beetje gelijk. dat als je in een toporkest komt. wordt de verwachting van je groot. Dat is meestal ook de angst voor de kuip. Of daar te Het Is bij voetballers groot. Ja, van. en dat denk ik ook bij een groot orkest. Dan bij een uh, lokaal of bij een Ik denk, een denk dat je orkest. dat zeker kan stellen dat dat een trend is. Maar 100% is dat nee, natuurlijk niet zo. Nee, het is niet 100%. Dat, uh, en Echt? de solist zal ook meer druk voelen in zijn eentje op dat podium in het concertgebouw... dan iemand achteraan ja. bij de eerste viool in het concertgebouw, ja. ja. Maar goed, als er bezuinigingen zijn... Ja, dan geef je niet snel toe dat je je misschien iets minder prettig voelt... en daardoor misschien iets minder prettig speelt. Maar het valt mij bijvoorbeeld ook op dat acteurs... Uh, ik kan me herinneren, Gijs Schotten van Astrad bijvoorbeeld... Die, ja. die, die geeft toe van, ja, ik ben soms zo nerveus... dat ik vlak voordat ik op moet even overgeef. Ja. Dat hoor je muzikanten nooit zeggen. Nee, dat is inderdaad We het verschil. Er, ja. er zijn er wel. Er zijn er wel. Je hebt het gezien. Ik heb wel eens gezien bij ons in Waarden van Dorp... dat uh, muzici van tevoren zo bloednerveus waren dat ze... Dat ze ook moesten overgaan? Nou ja, bijna, ja. ja. Nou, ik heb een patiënt die echt smorgens in paniek een stand-in moest bellen... omdat ze gewoon s'avonds niet het podium op durfden. <tog> wat, ja, wat is de remedie er tegen? Is er een remedie voor ze? Uh, podiumangst is een ingewikkelde aandoening. Er zit vaak onderliggend. Uh, moet je goed kijken wat er speelt. Is er een keer een optreden zo slecht gedaan... dat je net als op een computer een soort file hebt die niet goed is opgeslagen... elke keer sta je weer op het podium en wordt dat weer actief, die angst... van toen dat misging, dus een beetje traumatisch. Wat kan dat zijn dan bijvoorbeeld? Dat is een trauma traumatische vorm van podiumangst en die kan je met een goede trauma. Maar is er een keer op... iets misgegaan, Ja, dan? ik heb een celliste uh, in behandeling gehad die had een optreden in het concertgebouw met radio. Dat ging vreselijk mis, blackouts. En elke keer daarna, als ze maar weer een, een uh, microfoon zag. dan werd dat weer helemaal actief bij haar, die angst. En dan kreeg ze ook wel die verschijnselen. Jan Akkerman op het krankhalen, Judies, kan ik me herinneren. Maar dat is al heel lang geleden. En heeft dat het ook de... te maken. Ja, ja, ja. ja nou, Dat die wisseling ging, daar heeft hij heel lang last van gehad. Maar heeft het ook te maken zeg, met dat nee. je alle toevalligheden uitschakelt? Dus dat je perfect bent voorbereid. Dat je technisch helemaal volmaakt voorbereid bent. Want dat hoor je ook wel eens, dat zeggen dan trainers. Zorg nou dat je alle toevalligheden uitschakelt. Vertrouwen op je eigen kunnen. En dan nog ontstaat er uh, ja, angst voor de grote wedstrijd. Maar dat hoor je ook wel. Hebben ze dan wel zo'n solist... had wel alles in de hand wat ze in de hand kon hebben? Ik denk voor haar doen wel. Uh, Musicies en mensen doen. die heel braaf en hard studeren. Um, ik denk dat ze een generale repetitie gehad, enzovoort, enzovoort. Maar als er dan in je, eigen, in je persoonlijk leven op zo'n moment heel veel stress is... dan ben je gevoeliger ja. voor... Of dat soort dingen, maar ik denk ja. wat ik interessant zou vinden is als de, sport, uh, de sportmentaliteit, de coaches, de psychologen, dat die zich ook wat meer zouden gaan bemoeien met de muzici, of dat wij onze eigen begeleiding zouden krijgen, want de sportwereld loopt daarin echt enorm ver vooruit, ja. Ik Zodat je van die ervaring uh, gebruik kan maken. Ja, en vooral ja, ja. de sporters. En geldt ja, het trouwens voor klassieke muzici? Uh, nee, ik krijg ook mensen die meer in de wereld van de popmuziek zitten. Uh, dan ja, kun je je voorstellen, die moeten dan uh, voor op een podium een, uh, een hippe improvisatie doen. Maar die zijn dan zo bang. Nou, als je paniekaanval hebt, dat is zoiets als vluchten, vechten of bevriezen. Als jij voor op een podium bevriest, dan kan je niet... Mooie improvisatie. improvisatie doen. Nee. Nee. Dus het komt in alle categorieën voor. Ook in ons vak, Jan. Kijk aan. In de, ja, uh, wat heet? Bij radio en tv. Nou, nou, nou wat er al achter de schermen gekort wordt. Hier, maar... uh, wat nee. zegt nee. u? Ik heb hier nog niemand. Jan is nerveus. <laughs> Vandaag gaat het goed. Femke van Venema, psychiater van het Leidens Universitair Medisch Centrum en violisten. Dank en succes uh, met onderzoek en met Drink de volgende Drink even wat, Jan. Ik zal het doen, Frits. Uh, Femke, blijft ook even zitten, want we gaan zo direct met Frits natuurlijk praten over de sportweek. Maar we gaan eerst weer luisteren naar Jonathan Jeremiah.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 Only bad necessities Ask this his wash To feed the cat Called landlord Tate Tell him that I'm going home With my people in I need a little bit Of happiness Yeah Who's it gonna be It gonna be who tell it like it is. We are gonna blame, we are gonna blame for all our differences. Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? We are gonna go, we are gonna go, and you can't take it all. I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need, only been necessities. To feed the cat called Landlord Tate I tell him that I'm going home Where my people live I need a little bit of happiness Yeah, yeah Next door so they realize I call up little Max, his sister Gina. Sis sorry for inconvenience and order a cab and take it to the bus station of all four and I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah, yeah. Jonathan Jeremiah begeleidt door Ben Trick op cello. En zijn cd heet A Solitary Man. Sport met Frits. Frits Barend. De hoofdredacteur van het blad Helden Frits Barend. En ook nog aan tafel hier Esther van Venema van de muziekpolie. Eh, overigens, dat, dat, dat muzicier en sport, gaat dat eigenlijk samen? Ik bedoel, sport jezelf, Esther? Mmm. Dat is niet. een gewetensvraag. Oh ja? Een Echt beetje. Wat? wat dan? Fitness. Fitness? Dat nou ja. lukt. Maar, maar muziceer je wel? Ja, ja, dagelijks. Ja. Nou ja, ik, welke soort, ik kan me voorstellen dat je het niet doet vanwege blessurerisico. Dat spe speelt geen rol. Het nou, ligt eraan welke sport je doet toch? Er zijn toch best wel sporten te bedenken. Ja, die, uh, ja. ja, je doet een risico, loop je altijd. Fitness is ongevaarlijk. Ja. Frits, er zijn... Uh, ja, natuurlijk... laat ik maar meteen beginnen. Het was ja, een fantastische ja, ja. sportweek. Er is weinig gebeurd, dus ik heb een heel kort lijstje. Maar <tus> op nummer drie wat... Positieve dingen zijn het Nederlands zelf, zoals het speelde afgelopen vrijdagavond in Hongarije. De Magische Vierhoek, normaal is het Robben van Persie, Snijder van de Vaart. Dit keer was het avalay Snijder van Persie van de Vaart. De Magische Vierhoek speelde zo geniaal Barcelona-achtig... dat Hongarije dat dacht een kans te maken. Volledig werd weggespeeld. Op nummer twee, Teun Mulder op de kilometer tijdrit. Dat is een fantastisch onderdeel, lood en lood zwaar. Rijdt 60 kilometer in het uur. Ook de 100 meter, dat wordt wel eens onderschat, men denkt een korte afstand. De 100 meter is een krachtexplosie, dat wil je niet weten. Teun Mulder haalde zilver om een fantastisch onderdeel. En nummer 1 natuurlijk, weer de Vos wordt gewoon weer wereldkampioen... of niks aan de hand is. Dan gaan we de dieptepunten van deze week... Want daar hebben we meer tijd voor nodig. Nicky Terpstra, Nicky Terpstra... Gisteren gevallen in de drie dagen van de pannen. Was een van de favorieten voor de ronde van Vlaanderen. Ree afgelopen weekend in de Vlaamse klassiekers fantastisch. Loopt nu met een Mitello om ongelooflijk jammer dat dat gebeurd is. Het spel in de, tweede, in de eerste helft van het Nederlands is tegen Hongarije. Slap spel, ze dachten we redden het wel even. En het absolute dieptepunt is het ontslag van Kowa in Qatar. Dat was de sportweek. Zo, oké. Okay, nou, volgens mij, ik weet <hacht> Applaus. We missen iets. 1 april. <laughs> nou ja, I'm from Barcelona, maar, I know nothing. En in april, nou alles wat je zei, er zaten toch wat dingen tussen die je meende nu ook. Ja, nee, dat wel. Nee, oké. Nee, nou ja, goed, er was nog een klein incident uh, ja, rondom, mijn... rondom Ajax. Oh. Dat, misschien dat we het daar nog heel even over kunnen hebben. Nou ja, god, het is jouw programma. Je, je, je, je speelt er zelf uh, ook een rol in. Kan ik niet helemaal aan die indruk onttrekken. Uh, maar goed, is, je praat niet graag over jezelf. Nee, dat is ook wel. Maar het is wel een beetje zo dat in die bestuurskamers van Ajax... de tegenwoordige spannender is dan op het veld. Uh, nou, niet in de bestuurskamer. In de onderhandelingen tussen Johan Cruijff en het bestuur... is het inderdaad heel erg spannend. Ja. En helaas volledig uit de hand gelopen. Ja, maar Frits, even want... want ja. Ik bedoel, het is Met Ajax van Barcelona, I know nothing... Ja, nee, natuurlijk. Vanzelf, maar ik denk dat dat ook wel weer meevalt. Uh, het, het, het lijkt inderdaad, wordt al, ik praat met andere mensen na, hoor... maar het begint toch een beetje ongelooflijk uit de hand te lopen. Dingen nee, die er gezegd is, worden over weer. Het is weer. uit de hand gelopen. Het is uit, de, het hand is uit de hand gelopen. En het vervelende is dan even serieus. Ik ken de hoofdrolspelers privé heel goed. Uri Johan Cruijff en Oerik Oornel, de voorzitter van... Uh, is al jaren een hele goede privévriend... en is ook geen fariseer, zoals een collega van mij af en toe zegt... Dat is een heel bekwaam bestuurder. Uh, die is de grondlegger van de Arena. Die op tijd zag dat de meer verouderd raakte. En is de grondlegger van de Arena. En de Arena is nu een stadion wat toch elke week uitverkocht is met 45.000, 50 50.000 mensen. Uh, is voorzitter geworden van Ajax. Omdat niemand anders beschikbaar was. Doet het geheel in zijn vrije tijd. En heeft nu slapeloze nachten ervan. En dat vind ik echt heel erg treurig. Hij zal niet de enige zijn. Uh, nou ja, toch maar eventjes. Want er wordt over en weer van alles geroepen en gezegd. En, en uh, op een opmerkelijke manier ook dingen die je niet zou verwachten van mensen. Ik schrijf je kapot, zou Johan Cruijff dan weer gezegd ja. hebben. Uh, wordt over en weer onmiddellijk ook weer ontkend. Dat is, ja, ja. Hij, uh, Johan, zegt... Je kent me, ik heb hem valt gisteravond nog gesproken. En ik ben uh, anderhalf maand geleden bij hem geweest voor helden. En dan ben ik anderhalf dag met hem opgetrokken. En wij zijn allebei jongens van de straat. Hij is op straat op goed vanaf de zesde, zevende. Ik ben allebei jong vader weg. Alleen met de moeder die werkte. Dus ik ken die straattaal wel. Dat is krijg de kleren, Sodemiet, de en Dus het en kan rotop. dat hij dat gezegd heeft. En het zou best kunnen dat hij dat zegt, maar dan moet je het wel in de context zien. Ik zeg ook wel eens dingen die ik daar achteraf niet zo bedoel. En dan moet je het ook niet zo notuleren. En ja, en Uri Cornel is een uiterst correcte zakenman. Ik ben echt tot het bot betrouwbaar. En die is zo niet. Dat is een dat botsing van culturen. Nee, maar die is dus wel moet... zo ver gekomen... dat hij op een persconferentie dit allemaal is ja, gaan nou citeren. Ja, he? En heeft gezegd, ja. ik, ik ga uh, weg. Ja, nou ja, goed, dat heeft uh, Johan verrast dat hij opgestapt is. Ik vind het echt te betreuren dat hij opgestapt is, corona. Maar blijkbaar konden die twee niet meer door één deur. Dat is ontzettend jammer, want dat zijn twee mensen... die echt veel betekend hebben voor Ajax... en nog veel kunnen betekenen voor Ajax. Ja. En ik zit in een hele rare spagaat, want dan bel ik de één. En... Die zegt Frits, dit en dit is echt waar. En dan bel ik de ander, die zegt Frits, die zegt dit en zelfs. dit is echt waar. Esther van Venema, volg. kan je dit nog een beetje volgen eigenlijk? Uh, ik doe hard mijn best. Ik weet niet vanuit welke insteek Je weet waar het over gaat? Ja, ja, ja, ja. Ik heb wel iets meegekregen. 1 april. Ja. Ja. 1 april nou, ja, ja. toch? Ja. Want, want, uh, kijk je naar voetbal? Of? Um. Niet. gebeurt er als ik nee zeg. Nee, niks. Helemaal niks. Maar ja, ja. Ik, ik vraag me wel eens aan... want het lijkt alsof de hele wereld zich met Ajax en Kruis ja. bezig had, Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nee, ik... Uh, Jij nee, helemaal niet? Nee. Nou, dat nee. is ook inderdaad wel iets raars. Ik zie Arnoud Karskens net staan. En ik bedoel, Ajax staat op de voorpagina's. Zowel natuurlijk Libië op de voorpagina, ze moeten staan. Syrië op de voorpagina moeten staan. Maar ja, dat is ook weer zo... Politiek verantwoord wat ja. ik nu zeg. Maar. Nou ja, in, in, in dit blokje mag het, hè? want we ja, vragen hier ja, ja, ook ja, om ja, over ja, te praten. Ja. Eh, toch eventjes, eh, het, het, het lijkt steeds nader te worden over en weer. Eh, bekend, jij hebt hier ook al eerder geroepen... gevolg van de plan van Kruijven is onder andere dat iemand als Danny Blind weg moet. We ja. hebben even een reactie van Danny Blind ja. zelf daarop. Ik ben daar wel enorm uh, teleurgesteld in en, en, en gekrenkt... Uh, als het gaat om uh, het woord betrouwbaarheid... En ja, ik kan ook bijna niet geloven dat, uh, dat Johan het uh, gezegd heeft. Omdat ik diepe respect voor hem had. Om de... Hij heeft mij een voetbalcarrière gemaakt. Hij heeft mij ooit naar Ajax gehaald. Ik heb nooit enig probleem met hem gehad. Integendeel al alleen maar goede herinneringen. Dus ja, het valt me zwaar. Danny Blind, ja. zwaar teleurgesteld. Nou, dus je ja, hebt er helemaal niets van. Nee, maar nou, dat kan ik me ook voorstellen als het naar buiten komt. Dus er is bewust... De Ajax heeft een soort adviesbureau in de hand genomen... En het doet me ook denken aan Amerikaanse verkiezingen. waar je echt laat lekken wat nadelig is voor je tegenstander. Jij ik denk wel, dat dit bewust beleid is: dat ze, dat ze dingen ik over denk wel Danny, Danny Blind laten. Het is al een week bekend over Danny Blind. terwijl er nog niets naar buiten was gekomen. Uh, en dan is er blijkbaar een keer iemand heeft gezegd. Nou, Jij hebt het ik, jezelf verteld. Nou ja, nee, niet dat hij niet betrouwbaar is. Ho, ho dat is iets nee, heel, dat, heel, dat ik hij wel eens Dat hij in de plannen, nieuwe plannen van uh, Berkamp Jonk en de Boer wellicht niet voorkomt. En de redenering is, hij is hoofdtrainer geweest van Ajax. Dat was het slechtste seizoen van Ajax ooit. Hij is technisch manager geweest van Ajax, twee keer. Uh, onder andere Nikos Maglas... Aangetrokken. Dat is geen succes geweest. Hij was het bij Marco van Basten. Dan kun je wel zeggen, Marco van Basten heeft de aankopen doorgedrukt... van Zwietenits, Wilaar, Oleguer. Maar het is maar al... allemaal niet goed gegaan toen hij maar verantwoordelijk niet was. niet goed gegaan, dan mag je dat best zakelijk... en dat is Johan Cruijff heel sterk en dan mag je dat best zakelijk analyseren en zeggen... is hij wel de juiste man op de juiste plaats? Ja. Hij is achter de rug van Martignol om naar het bestuur gegaan... te klagen van Martignol. Dat doe je niet in de voetballerij, dan vecht je dat als mannen onder vrouwen onder... Daarom handen. zou hij onbetrouwbaar zijn. Overigens, nee, Johan jo jo jo Cruijff vanochtend in de Telegraaf... Ik heb dat niet gezegd, nee. maar het staat wel in het rapport... omdat anderen dat gezegd andere ja, hebben. Ja, maar goed, dan zeg ik, dan is er dus iemand die de belang heeft... om dat te laten lekken om Johan in discriminatie te brengen. Vanochtend AT5, uh, Frank de Boer, die de hele tijd riep van... ik kan ja. goed met Danny Blind werken, ja, ja. die valt hem nu ook af. Als hij weg moet, moet hij weg. Verbaas je dat? Danny Blind. Ja, zegt Frank de Boer over Danny Blind. Ja, dat, ik, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden eigenlijk. Dat, uh, ik, heb dat niet, ik heb dat niet gezien. Ik weet niet hoe hij dat gezegd heeft. Want ik weet dat Frank de Boer te spreken is over Danny Blind. Maar er komt, ze willen... Kijk, het gaat niet zo goed met Ajax. Dat kun je niet ontkennen. Ook dit jaar... Uh, uitgeschakeld... Uh... Nee, maar dat, dat is bekend. Dus nou jij ja, dus moet wat veranderen. Maar en... als op deze manier bij, bij willekeurig welk beursgenoteerd bedrijf... mensen op een gegeven moment naar buiten zouden treden... dan zou iedereen ja, maar dat zeggen is de, ze precies, zijn gek dat, geworden. Dat is de tragiek. Dat, en dat is de, inherent aan de voetballerij. Ook een beetje inherent aan de podiumkunsten. Veel kop naar buiten. Het is een, een bedrijf dat op het publiek gericht is... Het heeft ook een publieke functie. Dus het publiek wil alles ervan weten. En er lekt op dit moment te veel uit bij Aja. S. van Venema, kun jij je voorstellen dat in de culturele of muzikale sector... zo'n uh, ongelofelijke rel zou ontstaan met uh, over en weer elkaar... Uh, ja, voor het, nou, ja, van alles nog wat uitmaakt? Want, uh, de orkestwereld, uh, daar, daar is een hoop haat en neid. En dat gaat misschien iets minder in de media openlijk, openlijk dan, uh, dan hier. Maar... Uh... Ja, kijk, er zijn ja, geen groeps, gro bedoel, groepsdynamiek, groepen. Ja. ja, er zijn wijs dagelijks praatprogramma's over de voetballerij... en niet over de muziek natuurlijk, nee. dus daar heb je al... Maar goed, dit is dus blijkbaar allemaal... Dit, maar goed, dit is niet uitgelekt, dit is gewoon een uitspraak van Frank de Boer... En dat mag hij ook doen, hij mag natuurlijk best zeggen... ik ben nu sinds een half jaar hoofdtrainer... en ik wil volgend jaar mijn eigen technische staf samenstellen. Dat doet elke hoofdtrainer. Heel veel teleurstelling is er over het feit... Uh, maar dat... ik kan me voorstellen dat Danny Blind schrikt als hij leest ineens... Ik ben onbetrouwbaar en het ja. niet uit de mond van Kruif worden. Maar Kruif ontkent dat ook vanochtend weer. Die ontkent dat. Uh, uh, hij zei wel onder andere gisteren, uh, jongens, uh, wat moet er nu gebeuren? Ja, ik weet het ook niet, is hun probleem. Nee, dat was geen sterke opmerking dat hij dat. Dat zei hij bij die pers, na afloop van die vergadering. En dat komt niet sterk over. Dat geeft ook wel toe. Voor, moet voor je zeggen, iemand die de boel helemaal overhoop ja, gooit. Maar goed, hij bedoelde, ik zit niet in de ledenraad. ik zit in de Raad van Commissarissen. Dat is mijn probleem niet. Mijn probleem is. Het technisch gedeelte van Ajax, ja. het voetbalgedeelte van Ajax. Maar ik kan me voorstellen dat het slecht overkomt. Maar hij het lijkt alsof de... hij altijd buitenschot blijft. Hè? Want ook nu zegt hij, anderen moeten het doen. Als het misgaat, kan hij altijd weer zeggen, ja, zij deden het ja, fout. Ja, je kan toch moeilijk zeggen dat hij buitenschot blijft. Hij steekt toch gigantische nek uit. Want er werd ook nu weer naar voren gehaald... dat hij twee keer geen bondscoach heeft willen worden. Nou, lezen helden op na... Hij heeft zelfs toegegeven Michels dat... Michels wilde het niet, hè? Michels wilde het niet. En het zegt dat het hem vreselijk spijt dat hij nooit ons heeft mogen gaat worden. hij nu of in de directie of in het bestuur? Hij heeft, toege... of in... hij heeft toegezegd dat hij in de Raad voor Commissarissen wil gaan zitten... en dan draagt hij hele grote verantwoordelijkheid. Dankjewel Frits Barend en we zullen zien hoe het verder gaat met Ajax... want er moet natuurlijk ook nog gewoon gespeeld worden. Dankjewel Esther van Venema. Volgende week natuurlijk meer sport met Frits Barend. Na vieren gaan we verder met het journalistenpanel. Deze week met Harren Botje, Margriet van der Linden en Arnold Karskens. Tot zometeen.